10 uur. De Radio 1 Sportshow. Willemijn Veenhoven en Bert van Sloten. Goedemorgen. Vandaag, uh, vanaf vandaag weer tot 11 uur nieuws, interviews, debat, sport en muziek. En vandaag gaat een speciale vlieger de lucht in. waarmee schone stroom kan worden opgewekt. Het is daarom een blije dag voor Bubbelokkels. Nu eerst het nieuws met Doald Meigens.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 Hij bevestigt ook dat Albayrak niets hoeft terug te betalen... van het teveel aan salaris dat ze heeft ontvangen. Albayrak kreeg vorig jaar ruim 210.000 euro. Dat is bijna 24.000 euro boven de balkenende norm. De stroomstoring in Nieuwegein is mogelijk pas in de loop van het weekend opgelost. Dat zegt netbeheerder Stedin. De situatie is nu zo dat we met mannenmacht werken aan het, aan het herstel. De stroomstoring duurt in ieder geval nog de hele dag... en kan mogelijk uitlopen tot in het weekend... Uh, we gaan uh, gefaseerd werken aan, uh, aan herstel en herstel, zetten ook uh, noodstroomvoorziening in. Zo'n 17.000 huishoudens zitten sinds gisteravond zonder stroom... door blikseminslag in twee transformatorhuisjes. De politie roept weggebruikers op om in Nieuwegein extra voorzichtig te rijden... omdat de verkeerslichten daar zijn uitgevallen. De sneltrem tussen Utrecht en Nieuwegein rijdt niet. In Afghanistan is een einde gemaakt aan de Taliban-aanval... op een hotel net buiten de hoofdstad Kabul.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 Uh, op dat feest gisteravond waren en diplomaten, buitenlanders dus. En dat zou het voor hun een aantrekkelijk doelwit hebben gemaakt uh, dit keer. Postorderbedrijf Nekkerman schrapt zo'n 150 van de ruim 500 banen in Nederland en België. Het gaat om gedwongen ontslagen. In augustus wordt bekendgemaakt om welke banen het gaat. Nekkerman heeft vestigingen in Zeeland, onder meer in Terneuzen. Het bedrijf is bezig met de omvorming van een traditioneel postorderbedrijf met catalogus naar een internetshop. Volgens FNV-bondgenoten is de impact van de ontslagronde enorm... omdat de banen in Zeeland niet voor het oprapen liggen. Ja, nu doet de microfoon het weer wel. Dan gaan we verder met het weer. Af en toe zon. Vanmiddag ontstaan geleidelijk buien. Mogelijk met onweer. Het waait de hele dag flink. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met soms wat zon. En dan wordt het opnieuw 18 graden. ANUB verkeersinformatie De A28 Zwolle richting Hogeveen is dicht tussen het knooppunt Langhorst en Zuidwolde. Dat is voor het bergen van een vrachtwagen. Verkeer richting Groningen kan beter omrijden via Heerenveen over de A32 en de A7. Audi Topservice introduceert vaste onderhoudsprijzen. Heeft u bijvoorbeeld een Audi A4 2007, dan betaalt u slechts 299 euro voor een onderhoudsbeurt.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 De VVD praat morgen met de leden over het verkiezingsprogramma... dat pas 25 augustus wordt vastgesteld. Andere partijen die hebben hun programma al klaar voor de verkiezingen van 12 september. Is de VVD niet een beetje laat? Meneer Boekestuin. Nou, de VVD doet het gewoon heel gedegen. Morgen kunnen alle mensen dingen naar voren brengen. Dan kan er over worden gesproken en worden verwerkt. Ik denk dat het prima is. We gaan u eerst naar Nieuwegein, waar een grote stroomstoring de boel lam legt. Hier zijn Willemijn Veenhoven en Bert van Sloten. Geen koffie, een koude douche en ontdooit eten in de vriezer. Zo werden veel mensen wakker vanochtend in Nieuwegein. Door een blikseminslag zitten 17.000 huishoudens zonder stroom. Verslaggever Paul Sanders is al de hele ochtend in Nieuwegein. Ja, hoe zijn de mensen eronder, Paul? Gelaten, zo kun je het zeggen. Men uh, gaat gewoon aan het werk, tenminste dat probeert men. Uh, dat wordt in winkels een beetje lastig, want als ik om me heen kijk en ik sta nu in het centrum van Nieuwegein... dan zie ik een hele hoop uh, winkels die niet eens open zijn gegaan. Er hangen briefjes, handgeschreven briefjes aan de deur. Met, in verband met de stroomstoring zijn we helaas dicht. Maar er zijn ook een paar dappere winkeliers die wel de boel hebben opengedaan. Bijvoorbeeld uh, een vlaaien, uh, winkel, een vlaaien specialist, daar staan twee de Bali, ...maar die vertelde me net al, ja, we kunnen eigenlijk niet zoveel... ...want uh, heel veel mensen hebben bijvoorbeeld geen klein geld meer bij zich. Dus, uh, en pinnen is niet mogelijk. Dus ja, bestellen dan een vlaai, willen afrekenen... ...en dan vervolgens, ja, dat kan dat niet, want dat kan, uh, kan alleen maar contant. Dat zijn uh, natuurlijk uh, kleine problemen, klein leed bij die stroomstoring Nieuwegein... ...maar er zijn veel belangrijkere zaken die ook stroom nodig hebben. Uh, zo sprak ik twintig minuten geleden met de burgemeester van Nieuwegein... ...dat is Frans Bakhuis, en ik vroeg hem waar de prioriteit ligt nu. Nou, kijk, zijn dat mensen die echt afhankelijk zijn van stroom. Dat zijn verzorgingshuizen, ziekenhuizen. Daar zijn de, de stroomvoorzieningen gelukkig op, op orde. Uh, er zijn ook nog misschien mensen thuis die, uh, die echt uh, medisch afhankelijk zijn van stroom. Ik, ik, uh, die, die, moet, ja, die zijn dan toch al heel kwetsbaar. Ik hoop dat die contact opnemen met, uh, met hun arts of met uh, de, de zorginstelling waar ze de, de, voorziening, van, uh, de voorziening van hebben zodat die ook geholpen kunnen worden. Ja, en ja, het ontwricht natuurlijk ontzettend het maatschappelijk leven als er geen stroom is. Een heleboel, we zijn zo afhankelijk met elkaar van stroom dat uh, ja, een heleboel dingen niet werken. Kassa's bij winkels werken niet, dus die winkels gaan niet open. Ja, dat is heel vervelend voor de mensen die boodschappen willen doen, maar zeker ook vervelend voor de, voor de winkeliers. Dus dat zijn een, een heleboel van dit soort uh, vraagstukken komen op je af en nu pas merk je hoe afhankelijk wij van elektriciteit zijn. Ja. We staan nu in de hal van het gemeentehuis, van het stadhuis. Daar is alles donker. Hier en daar zie ik wel een lamp branden. Dat is een beetje uh, uh, ja, exemplarisch voor de stroomstoring. Hè? Want het ene pand heeft wel stroom en het andere weer niet. Het is niet één heel groot gebied dat geen stroom heeft. Er zijn uh, vijf wijken die geen stroom hebben. Daar heeft de, niemand stroom. En, uh, het gemeentehuis, uh, we hebben noodstroomvoorziening. En, een deel, en daarom daar is een deel van het stadhuis wel van, van noodstroomvoorziening. En een ander deel niet. Dus daar waar de vitale functies zitten. Zoals onze balie, die is gewoon open. Daar, die werken op, uh, op noodstroom. Uh, en je ziet uh, dat, ja, je kan als je nu door de stad rijdt... of als je uh, kan je zien waar de, hoe die grenzen liggen van de, van de wijken... Waar, waar de stroom vandaan komt. En het ene kruispunt, want dat is nog misschien wel belangrijk te zeggen... een paar belangrijke kruispunten waar we problemen verwachten, daar werkt gelukkig de verkeersregelinstallatie... of de stoplichten, zoals dus iedereen zegt, die werken daar wel. Maar op andere plekken niet. Dus ik hoop ook dat mensen op die kruisingen voorzichtig zijn... en, en, en rekening houden met de situatie die er nu is. Oppassen maar, in het verkeer, heel belangrijk. Oppassen in het verkeer, maar gelukkig op de twee belangrijkste kruispunten... waar we de meeste problemen zouden kunnen verwachten... daar werkt de verkeersregelinstallatie wel. Ja. Um, buiten, een heleboel winkels ook. Ja, daar, werkt, daar werkt bijvoorbeeld de pinautomaat niet. Het licht werkt niet. Dat is natuurlijk ook een flinke economische schadepost. Ik denk dat, ja, dat zei ik al, ik leef ook mee met de winkeliers... en met de mensen die vandaag hun boodschappen hadden willen doen. Um, um, ja, dus uh, te melden dat de normale kalim, of, uh, regeling van toepassing is als stroom uitvalt... en dat wordt uh, door steden automatisch verrekend. Die mensen krijgen schadevergoeding. Maar als er meer schade is dan de reguliere... Ja, dan moeten mensen straks ook meer aflopen... maar in contact treden met steden om te kijken.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 Paul Sanders in Nieuwegein, dank je wel. Ja, Arend Jan Boekenstein en we hebben ook als hier in de studio. Ja, meneer Boekenstein als je dat daar zo hoort... dan denk je, het uh, land is meteen ontwricht... op het moment dat er een uh, stoppenkast doorslaat. Ja, ik heb het thuis ook wel eens gehad. Als we te veel apparaten tegelijkertijd aandoen, weet je wel. Met name als je achter je computer zit aan een stuk te werken... en iemand zet ergens oh ja. een droger aan. En je hebt niet Ctrl-S gedaan. Ja, precies. Dat zijn van die leuke momenten. Ja. Maar, meneer Orkals, ik zit ook aan de andere kant te denken. Stel je nou voor, u bent van de elektrische auto's... dat we massaal op elektrische auto's gaan rijden. Dan kan nieuwe gein, het wel shaken. Nou ja, dan heb je dat soort problemen niet. Hè? Kijk, kijk, Wij zitten nog helemaal in de monocultuur. En daar moeten we gewoon vanaf. Ook in de natuur laat je zien dat diversiteit is robust. En uh, onze mobiele telefoon bijvoorbeeld gaat niet ineens uit. Want er zijn heel veel zendpalen, die hebben allemaal hun eigen accu-sets. En, en die hebben dat allemaal verspreid de, de, de, en... Als wij allemaal een, een elektrische auto hebben, dan plug je die in... en dan kun je drie dagen met je hele gezin op de accu leven. Dus, dus eigenlijk heb je dat dan helemaal niet. <lacht> nee, nou ja, laat ik zo zeggen. Die, die duurzame cultuur waar we nu telkens over praten, waar we heen gaan... die, die kenmerkt zich door diversiteit en robuustheid... en niet door monoculturen die we nu wel hebben. Ja. Had je niet gedacht, uh, meneer Boekenstein. Nou, het lijkt me een geweldig idee dat als mijn laptop uitvalt... dat ik nog even kan inpluggen in de auto. <lacht> ja, precies. <lacht> en dat stuk niet kwijt bent. Goed, Adel Jan Boekestijn, hij is hier te gast... omdat morgen de vvd uh, congres uh, de VVD praat over verkiezingsprogramma's, praat over lijsten... Uh, en praat over thema's en hoe het eigenlijk verder moet met het uh, land. Er zijn twee thema's die eruit springen. Europa en ontwikkelingssamenwerking. Dat zijn de belangrijkste thema's voor de VVD? Ik weet niet of dat is belangrijk, is zeker een van de twee hele belangrijke. Ja. Ontwikkelingssamenwerking, daar kwam uh, Stef Blok uh, vorige week mee, de huidige fractievoorzitter. Daar wil de VVD fors op bezuinigen. Dat is uh, de verdienste van Aron-Jan Boekenstein? Nou, laat, Laten we zo zeggen, het is in de lijn van mijn gedachtegoed. Hè. En uh, wat ik uh, belangrijk vind is... Uh, dat wordt een beetje, We hebben nu in de kranten een heel offensief gezien... van alle mensen die van die ontwikkelingssubsidies leven. Hè. Dat is, uh, zo gaat het wel in de kranten, die gaan allemaal voluit. Maar de kern van de zaak is natuurlijk dat je moet afvragen... of de staat dat eigenlijk wel moet doen. Hè. Zou je dat niet ook veel bij, bij, via burgers kunnen regelen? En daar is ook een hele praktische reden voor. Ik bedoel, als je nu ziet... Uh, het laatste voorspelling van het Centraal Planbureau. We hadden al 18 miljard bezuinigd. Dat was al heel veel. Hè? De PVV ja. wilde dat niet. Er kwam 20 miljard bovenop. Nou, en dan hadden ze nog niet eens de eurocrisis meegerekend. Dat betekent dus dat er ook niet zo verschrikkelijk veel geld meer bij de staat te halen valt. Hè? Dus als ontwikkelingssamenwerking belangrijk is, en ik denk dat dat belangrijk is als je het hervormt, dan, kan dat, uh, dan moet je dat wel doen via kanalen waar nog echt geld is. En dat is burgers straks. Ja. De, daarmee is het wel natuurlijk wel heel, heel uh, voor de hand liggen dat burgers zeggen... ja, in deze crisis, kijk het maar. Als de overheid er niet meer aan gaat betalen, doe ik het al helemaal niet. Nou, Nederland is dus een zeer uh, vrijgevig land, hè, blijkt uit alle statistieken. Er is ook nog heel veel ruimte op die Galitas-markt. Uh, Vergelijk het maar met andere landen, in Amerika gaat ontzettend veel geld via de Caritas. Ja, omdat er zo weinig ja. gesubsidieerd wordt. Nou ja, als je kijkt naar de omvang... in absolute zin van het ontwikkelingsbudget van Amerika... is dat natuurlijk gigantisch. Hè? Maar het betekent, ik denk echt dat als je geeft... om ontwikkelingssamenwerking... en ik, ik geef erom als je het tenminste effectief doet... dan moet je het wel... Uh, zo gaan doen, daar waar geld zit. En ik kan je één ding voorspellen. Ja. Bij de staat valt de komende tien jaar niet veel meer te halen. En wat is er dan gebeurd met uh, het gedachtegoed van uh, Weilen Jan de Koning? Die zei het is een kwestie van beschaving. Nou kijk, luister eens. Uh, of het nou gaat via de staat of via de burgers als er maar een geldstroom op gang komt die, die daadwerkelijk ja, leidt tot zelfs In ene zelfgemaat. geval is het natuurlijk gegarandeerd. In het andere huh? geval is het van de luim van de individuele burger afhankelijk. Mijn stelling is juist dat het helemaal niet gegarandeerd is via de staat. Omdat namelijk staat in enorme problemen is gekomen. Wij zitten in een gigantische Europese crisis. Iedereen die een pocketcalculator heeft kan maar, dat zien. Maar, maar met u wel nemen het verschil tussen de crisis hier en bijvoorbeeld de crisis op dit moment in de Sahel waar weer uh, grote droogte wordt voorspeld is toch wel een wereld van verschil? En juist daarom, omdat we daar graag wat aan willen doen, moeten we dat dus ook op een manier doen dat het ook echt gaat gebeuren. En ik voorspel je, dat gaat via Den Haag steeds minder omdat er gewoon geen geld meer is straks. We hebben ook wel steeds nou ja, vinger. Ja, ja, ik, ik hoor hier net zeggen van... Uh, ik voorspel dat ja. over tien jaar enzovoort. Dat is een beetje de stijl van Maar Boekestein. tien jaar geleden ja. hadden we niet voorspeld dat we nou zo'n crisis zitten. Ja. Ik denk, economen, waar zijn jullie? Met jullie theorieën en jullie uitspraken. Waar is de voorspellende waarde van al die mensen... Ik denk dat we gewoon ontzettend moeten letten op... hoe verdienen we meer geld in plaats van hoe bezuinigen we. En ik weet één ding zeker, en dat heb ik ontzettend veel rapporten gelezen... dat als je investeert bijvoorbeeld in onderwijs... dan ga je uiteindelijk meer geld verdienen als land. Wat hebben wij in Nederland gedaan? Bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen. Maar... Ik stond net in de, in, de, in de lift met een taxichauffeur. Dat was een leraar, een docent, elektrotechniek. Die wordt ontslagen... Weet je wat er dan gaat gebeuren? Dan krijgen we geen jonge mensen die meer weten van elektrotechniek. Duitsland die boomt met duurzame energie, met zonnepanelen en weet ik wat dan ook. Die dingen moet je installeren. Waar zijn die mensen in Nederland? Die zijn er niet meer, want de leraren zijn ontslagen. Maar nou, dus, dus zegt we, u... Dat proces, dat begrijp ik dus gewoon niet. Dat niet iemand even... Echt ook en vooral misschien wel van de VVD de vuist op tafel zetten. En dus zeggen jongens, wij moeten als land weer gaan verdienen. In plaats van dat al die bezuinigingen doorzitten te drukken. Maar, maar luister, juist omdat juist onderwijs zo cruciaal is. Waar je volkomen gelijk is. Maar we geven we steeds minder aan onderwijs. Ja, uit. Maar, maar wacht even, je zult dus de zorgkosten die dramatisch toenemen. Het nee, rapporten ik heb het over onderwijs. Ja, maar wacht even, je zult de zorgkosten ja. enorm moeten je beteugelen... je met een oud politicus. Ja. Dus die gaat eerst even zijn eigen. Ja. Gaan. Ja. Nee, maar, maar, neem maar antwoord op de vraag nee, van, van maar de De vraag is deze, je zult de zorgkosten dus enorm moeten beteugelen... Wil je geld overhouden voor extra investeringen. In ja, maar zo onderwijs. werkt het niet. Nee, je moet 1 euro uitgeven voor onderwijs om 2 euro extra te gaan verdienen, waardoor je meer geld hebt om ook voor de zorg te verdienen. Kijk, het is natuurlijk een kip-ei zaak, maar als wij sinds 50 jaar lang consistent minder geld gaan uitgeven voor onderwijs en wij doen het in Europa echt heel slecht ten opzichte van het gemiddelde, dan ga je die consequenties op een gegeven moment zien. Je ziet dat leraren en docenten worden gedemotiveerd, ze worden veel te veel betutteld, daaroverheen gooi je nog weer meer management dat is niet de lijn waarin nee, het, de verdiensten ligt. Het, het punt is helder. Naar ja. Boekenstein. Ik ben er een enorme voorstander van... Om, om de onderwijsuitgaven te verhogen. Maar dan moeten we wel bereid zijn... om in andere terreinen te bezuinigen. En een zo... van die terreinen is dus ontwikkelingssamenwerking. Ja, maar, maar het geldt natuurlijk ook voor, met name voor de zorg. een veel grotere post natuurlijk. Hè? Maar als wij een goede ja. relatie kunnen leggen... op regeringsniveau tussen uitgavers... en de verdiensten die je daarvan krijgt... dan kan je ook dingen financieren. Dan heb je ook een plan waar een zekere voorspellende waarde in zit. Als ik kijk naar wat... Duitsland heeft gedaan sinds 1999, consequent daar een lijn heeft gevolgd. Dan moet je eens kijken waar ze nu zitten. Nu hebben ze niet dat probleem wat Nederland heeft nou Ja, Waar Duitsland zit, Duitsland zit in de lead. Uh, want dan, dat is nou, de mooie ja, brug economisch. richting uh, ja, Europa. Ja. Duitsland trekt aan alle touwtjes die je maar kunt bedenken. Ja. Um, nou is de kritiek op de VVD, om daar weer even bij uh, terug te komen. De kritiek is met name, dat de, waar is de VVD als het over Europa gaat? Hoort u dat wel eens? Nou kijk, ik heb een beetje verbaasd over die, die voorpagina van ns Hans. -Bad. Er stond dus van de, dat er licht zat tussen uh, Rutte en Merkel. Hè? Terwijl, wat zijn nou de feiten? De feiten zijn dat uh, uh, Merkel wil graag dat er uh, strenger bankentoezicht komt... en ze wil striktere begrotingsregels. Dat is precies wat Rutte ook vindt. Hè? Kijk, de, de grote kloof in Europa is tussen de zuidelijke lidstaten en Nederland, Duitsland, Finland... Nou, een Rutte zou Oostenrijk. het net iets harder kunnen zeggen. Rutte zou net iets meer pro-Europa uh, zich kunnen nou, uitspreken. Ik, ik, ik heb gisteren de krant gelezen dat Rutte zegt... luister eens, bankentoezicht moet sterker. En, uh, uh, en... Voor de politieke was... unie, wat Merkel in de mond neemt... hoor ik uh, de premier niet in de mond nemen. Ja, maar weet je, politiek is een containerbegrip. Hè. Dat kan maar Merkel bijvoorbeeld... heeft het erover. Jawel, maar dat, dat zou een Verenigde Staten van Europa... zou dat kunnen betekenen. Er is niemand die dat wil. Je hebt voor. De oplossing, ja, maar wacht even. Voor de oplossing van de crisis heb je ook niet een politieke unie nodig. Hè? Als je nou een striktere begrotingsregels hanteert... Hè? en daarnaast een sterk bankentoezicht... dan zouden we al een heel uh, stuk verder zijn. Hè? Kijk, Het grote gevaar in Europa is dit. Dat de zuidelijke lidstaten te gemakkelijk geld krijgen... waardoor de druk om te hervormen, die zo belangrijk zijn... ook in die zuidelijke lidstaten, dus afneemt. Dat is het echte verhaal. Nou, in dat kamp, dat is een epische strijd aan het worden, zitten uh, Merkel en Rutte heel stevig bij elkaar. En wat interessant is, en daarom heb ik ook de uitnodiging aanvaard om hier te komen, is dat de positie van Hollande, die dus tegen Bankentoezicht is, omdat er bij die Franse banken natuurlijk ook van alles mis is, dat die natuurlijk de steun krijgt van zuid lidstaten maar ook van Cameron, heel hypocriet, die zegt: los het maar geholpen, want ik heb er last van. En ook van Obama. En ook dat de Anglo-Saxische pers is nu ontzettend aan het hakken op uh, Merkel, terwijl dus Rutte, dus een van de weinige leiders is van Europa die, uh, die Merkel steunt. Maar toch is, maar er, hebt... is het beeld een beetje dat, dat, dat Rutte daar uh, wat te, of te veel, maar in ieder geval zijn mond overhoudt, Europa. Hij zit natuurlijk wel een beetje lastig. Jullie of de VVD willen toch wel die PVV... Kiezers aantrekken, je mag het niet te veel over Europa hebben. Is dat lastig voor Rutte? Nou, kijk, luister eens. Het is heel duidelijk wat Rutte dus zegt: hè? meer bankentoezicht. En, uh, ervoor... De vraag ging over de PVV. Van... ja. Dus dat is geregistreerd. Nou, kijk, ja. Ik heb met de PVV niet zoveel te maken. De PVV is een partij die, voor, die, die stelt voor om uit de euro te stappen. Ik bedoel, dat is de lo looney-left zo ongeveer geworden. Dat betekent dus, als we dat gaan doen, dan raken we 10% van ons BNP kwijt. Maar dat is daar waar de VVD Want... wel zich toch wel, natuurlijk wel in hun achterhoofd houdt? Van, ja, we moeten... ja, maar. Die kiezen ze op rechts, daar moeten we wel voorzichtig als mee mensen, doen. Als mensen dit soort idioten dingen, we moeten ze vooral op de PVV stemmen. Daar heeft de VVD helemaal niks mee te maken. Waar de VVD om gaat, is een degelijke partij... die wil strikte begrotingsregels hebben en die wil dat banken bankentoezicht. Dat is een heel helder verhaal. Iedereen die een beetje erover nadenkt, kan beseft dat dat ook uh, verstandig is. Ja, toezicht ook... dat kan ik me wel iets bij voorstellen. Ja. Want, want laten we even eerlijk zijn... Ik, ik... Ja, we hebben eerst dus een enorm probleem gekregen door de houding van die banken. Vervolgens hebben wij ze moeten redden. En nu houden de banken eigenlijk ons tegen. Want... Ik zie dat om mij heen, er is telkens maar één probleem... is de financiering, de financiering, de financiering. Prachtige projecten die absoluut een goede businesscase hebben... die over tien jaar dik geld terug gaan verdienen... krijgen nu geen geld van de banken. Maar krijgen die bedrijven wel geld op het moment dat de toezicht is? Okay, nou ja, dan kan je in ieder geval zeggen... Van dat een bank niet maar onbeperkt veel upcenten. Hè? Want een, een bank leent cent voor 2,5% en gaat het uitlenen voor 5, 6%. Procent. Ja, jongens, en dan zeggen ze... ja, maar we geven zo weinig leningen uit. Ik zeg, ja, maar dat komt weer omdat het zo duur is. En het probleem speelt ook Europees. Hè? We, mm. we hebben van die Mickey Mouse-stresstests gehad in Europa. Die dus, waren dus volstrekt onzinnig. Hè? Die zetten dus niks aan de hand. Dat is allemaal al prachtig. Bleek dus enorme problemen te zijn. Nou, Spanje wil uh, geld hebben. Maar wij weten niet wat er exact bij die Spaanse banken aan de hand is. 60 miljard. Ja, dat wordt nu gezegd. Dat is de zijn... stresstest van gisteren. Ja. ja, maar er zijn ook mensen, als je de Financial Times leest, sommige mensen maken schattingen van 100 miljard en zo. Met andere woorden, het is ontzettend belangrijk dat er dus een Europese banking authority komt. die echt objectief vaststelt wat er aan de hand is. je kan pas overwegen om Spanje te helpen als je precies weet waar de ellende zit... en hoe die in elkaar zit. Maar zo kun je dan ook Nederland helpen. Want als we die bank authority hebben in Europa... dan kunnen we ook wat aan de Nederlandse banken doen. Ja, ja. Want ik heb vaak een beetje het gevoel van dat we zo... Oh. weet je, dus de muis die naast de olifant over de <laughs> grote brug loopt... en zegt, jongens, wat stampen we toch lekker hard. Dat Nederland die doet net alsof ze zo'n mm. groot land is. Ik bedoel, laten we nou toch gewoon heel zorgvuldig zijn... en het natuurlijk eens zijn, bijvoorbeeld met Duitsland... en af en toe eens weer eens zijn daarmee. en dat, dat, doet, zeggen... dat doet Rutte. Jawel, maar dat zeggen we niet. Hè. Het is altijd zo van, ik vind dit... nee, jongens. Ja, een ander. Maar, maar, wij stelden die vraag de hele tijd. Maar je zag toch gisteren de persconferentie van Rutte met Merkel... die stonden ja. daar heel gezellig te glimlachen en het helemaal met elkaar eens te zijn. Ja. En ook dat er dus precies deze twee punten, daar zijn ze ja. het ook echt over eens. En eerlijk gezegd zie je het, inter het internationale krachtenveld. Daarin is dus de Nederlandse steun voor Duitsland heel belangrijk... in die bijna epische strijd met die zuidelijke lidstaten. Ja. Ja. Maar ik hoop huh? dat wij als Nederland ook inhoudelijk leren... van waarom het in Duitsland wel goed gaat en in Nederland niet. Want al die bezuinigingen die we doen, al die pijn die wordt geleden... door Mensen op scholen, mensen met ontwikkelingswerk, mensen in de zorg. Al die pijn, die heb je in Duitsland niet. En waarom in Nederland wel? Terwijl wij gewaarschuwde mensen zijn. Al 10, 15 jaar lang zijn er ontzettend veel hele be belangrijke... En wat is heel kort het antwoord daarop? Nou ja, we moeten leren luisteren. En niet zo eigenwijs <lacht> ik, ik, ik, ik zijn Ik vind we het alles proberen we op te lossen. Ik stel de vraag. In, <hij> ik geef zelf ook nog het antwoord op. Dit houden we vast. Dit houden we vast. What a good place to be. Don't believe it. It's so a speak of different language and it's never something I'm Don't believe it. Oh no. 'cause It's never something I'm doing. No. Oh, oh. It's another night I'm with a boss, Following footsteps overgrown by mousinies. It's a sleep women growing trees. And if you catch some mud that would land upon the knees. Where they open all the wallets and they close all the mousins.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 happy hour van de House Martins. Nooit te vroeg, ja. nooit te vroeg. Het is vrijdag, hè? Dan ja. mag dat. Happy hour, happy energy. Gisteren... <laughs> Meneer Okkos, die pakt zijn momentje. <laughs> Tuurlijk. Gisteren in de Oranje Soap hoorden we Truus die niet van homo's houdt... behalve dan van haar overbuurman Nick. Nou, vandaag maken we kennis met Esther, die met haar vriendin in de wijk kwam wonen... vlak nadat een ander lesbisch stel was weggepest. U luistert naar de Radio 1 Sportzomer. Ik hey. neem je mee. Sterrelei. Ik neem je mee. E, e, e, e. De Oranje Soap. Ik neem je mee. Als je morgen in de internet gekeken hebt, dan uh, twijfelt uh, niet alleen voor Bommel, maar Bessie ook. Of het uh, de laatste keer is geweest dat dit team bij elkaar gekomen is, die, die zeggen ook van er wordt uh, waarschijnlijk gesneden in de slisje. En ik ben een man met het hekbuiltje, dus ik ga, ik ga lopen snijden. Wij zijn vandaag heel erg druk bezig met FC Utrecht. Spelers zijn het hoofdklasse. Juppele League, FC Utrecht, League. Verzember, die steekt er een heel in. Dus uh, ga jij maar nadenken over wat er, uh, wat er als spelers goed blijft? Nou, Azaren weg. Molenga wel in weg. Wat hou je van? Oranje is al bijna vergeten. Groentesnijder Peter maakt zich zorgen over het komend seizoen van FC Utrecht. Verderop in de straat, Riet en buurvrouw Esther die tien jaar geleden in Hetwijk kwam wonen. We waren op zoek naar een uh, aangepaste woning. Eén uh, kind van ons werd gehandicapt. Kwam in de rolstoel terecht uh, toen ze veertien uh, was. En uh, wij woonden op een, uh, uh, een appartement. En uh, ze kon niet meer naar boven zonder lift. Dus we moesten een aangepaste woning. En toen werd deze aangeboden. En een, uh, en een ja, huis in ook. Overvecht. En, uh, we zijn uh, gaan kijken... Maar ja, er uh, worden twee vrouwen geaccepteerd in een volksbuurt. Uh, maar uh, hebben een we weekend de sleutel gekregen. En uh, verschillende tijdstippen zijn we gaan kijken in het huis. En, uh, en toen kwamen de buurmannen buiten. Van zijn jullie de nieuwe bewoners? Ja, hoe zo leuk. En toen zei ik, nou, we staan op nummer één. Uh, ik, ik weet het nog niet of we het nemen. Maar uh, als wij de nieuwe buren worden, dan uh, krijg je twee buurvrouwen. Wat zei, wat zei Dick toen? Dat ga ik niet aanhalen. <lacht> hij was er heel blij mee dat er twee vrouwen kwamen. Laten we het daarover houden. En is hij volgens mij nog blij mee? Nou, wij wel. Ja. Kijken wat een ander, wat vindt, een ander weten. daar zit ik nooit mee hoor. Ja. Kijk, uh, bedoelden twee mannen nou af en toe vragen ze aan <lacht> mij van. zijn dat homo's? Nee hoor, het zijn twee broers. Ja, kan het niet zeggen, hè? Op het Teekwaterplein, dat was ook met twee vrouwen, die zijn helemaal weggekankerd. Ja, ik ben er niet bij geweest, maar ik denk als ze zelf een beetje op de poot hadden gespeeld, dat had dat ook niet had gebeurd. Jullie hebben toch niet wegkankeren? Nee. Ik weet het niet. Dan oh he? hadden ze vroeger ook een hekel. Het was een Turk. Vieze Turk dit, vieze nou, Turk dat. dat en toen kregen wij, uh, gingen we een snackbar openen. Toen was het van, oh, die vieze Turk gaat daar snackbar openen. En to toen ging er nog één open, had twee. Nou, toen hadden we het gedaan. Dan zou die Turk het geld vandaan halen. Ik zeg, en er was een hele goede bekend hier, maar ik noem verder geen naam. En die zegt van, uh, heb die dat met zijn klauwen verdiend? Ik zeg ja, die van jou staan zo. Zeg maar, die van hem staan zo, kan ik ook niks aan doen. Nou, toen waren ze uitgepraat. Het is denk ik zelf, hoe je zelf bent. Hoe je... Ik heb me er nooit wat van aangetrokken. Nooit, echt niet. Ook niet omdat ze een hekel aan hem hadden, nooit. Nee. Ze moesten toch bij me komen voor een kroket. Ja, Sterrenwijk staat ook echt wel slechter aangeschreven Alsof, als, als dat is. is ja, dat ja, maar dat is van vroeger al. Ja, van vroeger. Ja, ze hebben die ja. naam. En, uh, ja. en ja. dat hou je, hoor. En dat hou je. Ja. Daar kom je niet vanaf. Als en uh, je kom je en ze zeggen waar woon je? Sterrenwijk. Ja. Schrikken ze. Ja, ja absoluut. Als je allemaal op bodybuilding dit hier. Ja. Ja. <laughs> zit onze onze middelste ging uh, oppassen. En... Uh, die kwamen mensen, en een, een soort solliciteren dan. En waar, waar, waar woon je dan? Ja, in Sterrenwijk. Nou, die werd niet aangenomen. Ik zeg, dan moet je voortaan zeggen, Apstede. Dan word je wel aangenomen. Dan is het goed. We wonen in Sterrenwijk begin, Apstede. Ja, dat is ook zo'n ja. het bijvoorbeeld Apstede zeg. Ja, dat, is, hey, dat was vroeger botsen, hoor. Sterrenwijk en Apstede. Sterrenwijk botste vroeger met iedereen. Ik kwam van Oograven en dat was een botsen. <lacht> Dat Hetwijk ook juist heel sociaal kan zijn, bleek volgens Anja en Edwin een paar jaar geleden wel. Twee jaar geleden hebben we de drie huizen in brand gestaan. En uh, ja, als buurtcomité hebben we toen een actie opgezet dat we. Allerlei spullen konden verzameld worden bij het buurthuis. Ja. En zo gigantisch veel is er toen gebracht. En toen is de gemeente nog gekomen en die heeft het ook allemaal bij de mensen weer gebracht. En de burgemeester is er geweest? burgemeester is ook langs ja. geweest. Die heeft ook nog meegenomen, een koffer. Ja. Een spullen. Ja. Ja. Ja. Voor de mensen die uh, dus eigenlijk dupier, helemaal niks... Van ja. de brand. Ja. Ja. Dus, ja. Die hadden gewoon echt helemaal niks meer. Ja, ja. Het had Ze hadden echt alles. Tafels en bed, stoelen, bestek, kleding, uh, televisie. Alles, kleding. echt alles werd alles er gebruikt. Alles wat je nodig hebt, alles. Het hele wijk heeft dat gewoon gedaan. Echt het hele wijk. Iedereen kwam wel wat brengen. Wat heb ik gebracht? Kleding. Ik moest even denken wat heb ik gebracht kleding. Ik heb een televisie gebracht met een dus, uh, ja. ja, Je hebt uh, ja. dat studentenmeisje meegenomen. Toen. Ja. Ja. Het was één gezin: een studentenmeisje en een man alleen. Man. Dus uh, die vonden dat wel heel prettig. Wij ja, vonden het heel leuk. Dus, uh, dus dat ontwist. doet Sterrenwijk ook? Ja. ja? Niet alleen het negatieve. Sterrenwijk doet ook goede, positieve dingen. Ik neem je mee. Ik heb eerst twee jaar op bed gelegen. En dat is in de jaren 80 geweest. En nu leg ik inmiddels al 12 jaar op bed. Bertus, ooit ruim 300 kilo en altijd in bed. Morgen zijn verhaal in de Oranje Soap uit Sterrenwijk. Tijdens de Sportszomer op Radio 1. Benieuwd naar eerdere afleveringen van de Oranjeshopen. Die kan je vinden op radio1.nl. Ja, en je kan het allemaal meekijken. Ook op de webcam kom ik nu tot ontdekking. Dus ga naar die webcam. We de zijn al nou pas twee weken bezig <laughs> met de halfpunten uit het nieuws, nu met Dorot Meegans. Het openbaar ministerie wil een groot DNA-verwantschapsonderzoek houden... om de moordenaar van Marianne Vaatstra te vinden. Bij het Nederlands Forensisch Instituut zijn onderzoekers bezig... aan de laatste fase van het onderzoek in de landelijke DNA-databank van de politie. Als dat niks oplevert, begint het DNA-verwantschapsonderzoek in Friesland... mogelijk nog dit jaar. Centraal Orgaanopvang Asielzoekers doet geen aangifte van valsheid in geschriften... tegen de ontslagen directeur Noerton al -Bairac. Dat schrijft minister Leers. al heeft wel geknoeid in haar agenda... in een poging om te verhullen dat ze haar dienstauto ook privé gebruikte... Dat is niet integer en laakbaar, vindt Leers, maar niet genoeg voor vervolging. Albayrak hoeft ook niets terug te betalen van het teveel aan salaris dat ze kregen. En postorderbedrijf Nekkerman schrapt zo'n 150 van de ruim 500 banen in Nederland en België. Het gaat om gedwongen ontslagen. In augustus worden meer details bekend. Nekkerman is bezig met de omvorming van een traditioneel postorderbedrijf met catalogus naar een internetwinkel. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws anu ah, verkeersinformatie. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht... staat file tussen knopend Batadorp en knopen De Hocht 4 kilometer. De A28 van Zwolle naar Hogeveen... is dicht tussen knopend Langhorst en Zuidwolde. Er wordt daar nu een vrachtwagen geborgen. Omrijden kan via Heerenveen over de A32 en de A7. Dit is de Radio 1 Sportzomer. De wind. De wind geeft gratis stroom. Daar maken we al gebruik van met windmolens. Maar vandaag wordt een reusachtige vlieger gepresenteerd... om schone elektriciteit op te wekken. Zo eerst nieuws uit Pakistan. Het land moet op zoek naar een nieuwe premier. En tegen 11 uur de column van Johan Frits. Van Velsen cross your heart. We hebben een fan hier in de studio zitten, hoor. Ja. Ik heb ze laatst zien optreden in Vlissingen... en dat was bij een award van, uh, van Brian May, de gitarist van Queen. En uh, toen ging op een gegeven moment hij meespelen. Brian May die ging met Van Velsen meespelen. Nou, je wist niet wat er gebeurde. Gewoon Die hele band die ging op een gegeven moment skyrocketing. Hij, Het Dat ging eraf. En allemaal in Flushing, toch, meneer Boogstuin? Dat is de Britse naam de Britse. voor Vlissingen. Ja. Pakistan dan. Na een politiek chaotische week heeft de regeringspartij in Pakistan de PPP vervroegde verkiezingen uitgeschreven. Dinsdag werd premier Gilani door het hoge rechtshof uit zijn functie gezet na een lang juridisch gevecht over corruptieschandalen. De PPP wijst dus nog wel een interim premier aan, maar correspondent Lucas Waagmeester in Pakistan. De partij lijkt dus toch eieren voor scheld te kiezen dan maar vervroegde verkiezingen. Ja, er is geen houding meer aan lijkt het. Hè. Iedereen die nu naar voren wordt geschoven, wordt meteen door het hof of door een lagere rechtbank op de pijnbank gelegd. Aan iedere hoge partijman kleeft er wel ergens een corrupte smet en de PPP acht die situatie blijkbaar niet houdbaar en gaat inderdaad verkiezingen uitschrijven. Die zijn later dit jaar, in het najaar, euh, ze worden eigenlijk gepland, ze waren eigenlijk gepland voor volgend voorjaar, dus in principe scheelt dat niet zoveel, maar het symbolisch toch wel. Want dit zou de eerste democratisch gekozen regering worden in de 65-jarige geschiedenis van Pakistan, kan je nagaan, die een volle termijn ging uitzitten. En dat is dus hierbij opnieuw niet gelukt. Maar er is dus nu wel even een, een interim premier aangewezen door de PPP. Is, is die dan wel goed genoeg voor het Hof? Uh, ja, die partij die wijst inderdaad vanochtend minister uh, Raja Pervesh, ververd Ashraf aan. Dat is uh, voor mensen hier een bekende, voor ons niet. Nee. Uh, ja, ik zal het je een beetje in chronologie proberen te vertellen. Het begint echt een pikant rommeltje te worden wel. Hè. Dinsdag krabt premier Dilani inderdaad gedwongen af... ...na een gevecht met het hoge rechtshof. Vervolgens wijst de partij een opvolger aan... ...die binnen een dag, binnen 24 uur... ...door hetzelfde hof ook een aanklacht... ...en een arrestatiebevel aan zijn broek krijgt. Ook vanwege vermeende corruptie. Waarbij de partij wil het risico niet nemen... ...en wijst dus vanochtend weer een nieuwe kandidaat aan... ...die Ashraf dus... En ook hij heeft verdenkingen van corruptie aan zich kleven, uit een eerder ministerschap. Dus medestanders van de PPP die zeggen ja, hieruit blijkt wel dat het hoge rechtshof een politieke agenda heeft. En nu gewoon iedereen die premier wil worden gaat dwarsbomen. Tegenstanders die lachen daar een beetje om en die zeggen ja, uh, dit is wat je krijgt als je een corrupte bende bent. Ook al ben je de regeringpartij, uh, het recht zal toch zegenvieren. Is er dan helemaal niemand te vinden die, die echt gewoon brandschoon is? Want het antwoord is nee. Ja, nee, dus... Dat is inderdaad in de... Ik moet, ja, in de A, Pakistanse Aadjan politiek. jan Boekestein zei dat, dat tussendoor. Wat, wat zegt u? sorry jan Boekestein zei tussendoor, het antwoord is nee. <laughs> nee, het antwoord is, ja, het antwoord is helaas behoorlijk nee in de Pakistaanse politiek. Hè. Uh, uh, het is ook daarom denk ik niet heel onverstandig dat de PPT op dit moment uh, eieren voor zijn geld vies. Zij, uh, zij zeggen... Uh, dit is een titanenstrijd tussen politiek, uh, juristen... en op de achtergrond natuurlijk ook nog altijd het leger, het almachtige leger. Ik denk dat het niet een hele verkeerde inschatting is van de partij... om te zeggen, nou, laten we nu de bal maar eventjes van ons afleggen... bij de vierde partij, hè, de vierde macht in het land, de Pakistanse uh, uh, kiezer. Maar, het is nog wel interessant, die nieuwe premier... die komt sowieso in hetzelfde schuitje terecht als zijn voorganger Gilani. Hè. Gilani moest aftreden omdat hij weigerde een bevel van het hof uit te voeren... corruptieonderzoek heropenen. Nou, het Hof zal dat natuurlijk ook nu weer van de nieuwe premier Ashraf gaan eisen. Die dat weer zal weigeren, want dat is nou eenmaal beleid van zijn partij. En zo zijn we dus ook met deze Ashraf. Uh, weer terug bij we maar even met de mooie ruim, Ja. Nou, we kijken hoe lang deze dan weer blijft zitten. We horen het wel van je. Lucas Waagmeester in Pakistan, dankjewel. Het is tien minuten over half elf. We gaan zo weer verder praten met Anatjan jan Boekenstein en Wubbel Ockels. Arne-Jan stak alweer zijn vinger op. Even wachten. <laughs> Want we gaan het eerst eventjes hebben over basketbal. Want de belangrijkste basketbaltitel van Amerika, die van de NBA, die is gewonnen door de Miami Heat. De ploeg won vannacht de vijfde wedstrijd tegen de Oklahoma City Thunder met 121 tegen 106. En dat allemaal onder leiding van een coach met deels Nederlands bloed. We gaan erover praten met uh, verslaggever Ronald van Dam, die die hele series heeft uh, gevolgd. Ronald, was het een leuke wedstrijd? Ja, absoluut. Het was wel een veegpartij. Maar uh, Miami was dit keer echt, uh, echt beter dan Oklahoma City. De voorgaande drie duels waren allemaal heel erg uh, spannend. Maar nu was het wel duidelijk dat uh, Miami gewoon inderdaad terecht uh, de titel voor zich heeft opgeëist. Ja, want als het uiteindelijk een 4-1 overwinning is, ja. uh, het is de best of 7. Best of 7. Ja, dan, dan denk ik, de nou ja, 4-1, dan uh, heb je het snel bereikt. Nou ja, ze verloren de eerste wedstrijd uh, en daarna is de 4 rij gewonnen. Maar uh, Oklahoma City heeft het zeer moeilijk gemaakt. Alleen het grote verschil met... Uh, met vorig jaar toen ze ook in de finale stonden... en die met 4-2 verloren was, dat dit keer LeBron James... ook echt speelde zoals LeBron James kan spelen. En LeBron James, dat is de man? Ja, dat is de man. Dat is eigenlijk toch wel... sinds Michael Jordan wordt het beschouwd... als de meest getalenteerde basketbal in Amerika... Uh, staat nu voor de derde keer in de finale. De eerste keer in uh, 2007 ging het hopeloos mis tegen San Antonio. Was hij ook nog erg jong. Vorig jaar stonden ze met 2-1 in de serie voor. En verloren vervolgens drie uh, wedstrijden op rij. En dus de serie met 4-2 tegen Dallas. Ja, die heeft dus uh, indringend in de spiegel gekeken. Uh, <laughs> zoals hij er dus zelf ook mooi zei. Uh, is toch wel een beetje een andere speler geworden. Heeft ook wat aan zijn spel veranderd. Maar vooral, uh, hij heeft proberen de lol uit het begin van zijn carrière... weer wat terug te krijgen in zijn spel. En uh, ja, dit keer stond hij er wel op de belangrijke momenten... waar hij dat in het verleden, zeg maar, noemen ze een choker. Hè? Iemand die, op, die dan uh, faalt op de belangrijke momenten. Nou, daar was dit keer geen sprake van. Ja, en Amerika kan sport beleven zoals Amerika sport kan beleven. As the shot clock is turned off. The Miami Heat are once again NBA champions. LeBron James captures that elusive title he so desperately coveted. The night and the series belong to your NBA champion, Miami Heat. And LeBron James is the unanimous choice for the MVP, the Bill Russell Most Valuable Player Trophy of de 2012 NBA Finals. Nou, dat is mooi. Hij is ook nog de meest waardevolle speler zeggen. En dat allemaal onder leiding van een Nederlandse coach. Althans, half Nederlands. Erik Spoelstrijd. hier. Uh, ja. Voor een deel Nederlands, voor een deel Filipijns. Ja, Filipijnse moeder en een uh, Nederlands-Ierse vader. Gewoon opgegroeid in Amerika. Hij Heeft nog wel een tijdje als spelercoach in Duitsland. Bij TUS Herten gespeeld. Maar het grootste deel van zijn leven gewoon in uh, Amerika. gewoond, daar opgegroeid. Was assistentcoach en is doorgeschoven als hoofdcoach. En uh, ja, ik geef het je maar te doen. Dan krijg je dus ineens vorig seizoen dus. En LeBron James en Chris Bosch erbij. Je had al Dwayne Wade. De Big Free werden ze ook wel genoemd. Uh, Begonnen allemaal met die uh, persconferentie waarbij LeBron James zei van. I'm to take my talents to South Beach. Liet Cleveland achter zich en nam zijn talent mee naar uh, de Art Deco wijk in uh, Miami. Ik kan het alleen nog maar verknallen als coach volgens mij. Uh, ja, dat was ook geen eenvoudige opgave. En uh, nou ja, als spelers het dan ook verknallen, dan uh, gaat het hopeloos uh, mis. Maar het is, uh, ja, het is wel knap dat ze dit jaar gewoon zijn, de beste ploeg, hebben de beste speler met LeBron James in huis. Dan moet je het ook, ook nog maar even doen, maar dat is dit jaar wel gelukt. En dan als Eric Spoelstra, toch nog redelijk... Eric jonger, zeg je al hè? Ja, Eric. is Eric <laughs> ben eerlijk. onervaren coach, als je dat dan toch tot, uh, tot een goed einde weet te brengen, dan uh, verdien je ook een deel van de krediet. Ja. Goed, dankjewel Ronald. Oké. Okay. gaan we door. Uh, met onder andere we hebben ook ons aan tafel. Ja, meneer Ockhols, een um, uh, vrij harde wind vandaag. Ik geloof windkracht 5. Ik ben er nooit zo blij mee. Gaat maar door de waar. Uh, u bent er erg blij mee vandaag, hè? Nou, windkracht 5 is prima. Als het windkracht 7 wordt, dan is het eventjes wat lastiger. Want we gaan een demonstratie doen. Hè. De maasvlakte 2 met een, uh, met een energievlieger. Met een uh, kite die uh, automatisch energie maakt. Een enorme vlieger is het? Op nou, deze is niet zo groot. Het is 25 vierkante meter. Dus ja, het is ietsje groter dan de kites die je gewoon ziet uh, op het strand. Maar ze kunnen heel groot worden. Maar. Ze dus kunnen super. uiteindelijk heel groot worden. Dit is een, een vrij klein systeem, wat, uh, wat gewoon. Eigenlijk helemaal laat zien dat het allemaal werkt. Ja. Ja. U heeft iets bedacht: kite power, en dan ja. denk ik gewoon aan surfer op de strand ja. met een surfboard mm -hmm. aan een vlieger. Daar lijkt het een beetje op, maar dit is een nieuwe vorm van energie. Leg het eens ja. uit. Nou ja, kijk, een kite heeft sowieso het hele gemak. Die gaat dus heel makkelijk omhoog. hoef je geen toren te bouwen. En kan ook veel hoger. We gaan, vanmiddag gaan we tot 900 meter. Um, maar als je kijkt naar wat een kite dan doet. Uh, die kite die, die krijgt dus die al die volle wind. en die gaat dus heel hard trekken. En dan laat je die kite, die zit met een touw. dat touw is opgerold op een trommel. dan laat je die kite heel langzaam omhoog gaan. Waardoor dat touw, dat, dat trekkende touw. die trommel als het ware aandrijft. die gaat mm -hmm. draaien. Die trommel die drijft een dynamo aan die eraan vast zit. en zo krijg je elektriciteit. Het is zo zo simpel. Je, ja, het is ontzettend simpel. Ja. Uh, het is eigenlijk het meest eenvoudige wat je bedenken kan. Alleen waar de moeilijkheid zit is dat je die kite op een gegeven moment ook weer naar beneden moet krijgen. En nu komt de grap, een vliegtuig gaat makkelijk naar beneden en moeilijk omhoog. Een kite gaat makkelijk omhoog en moeilijk naar beneden. En wat doen we? We gaan die kite omhoog laten gaan als een vlieger. En vervolgens laten we hem als een soort vliegtuig naar beneden vliegen. Daarvoor hebben we dus nieuwe dingen ontwikkeld. En zo vliegt hij als het ware naar beneden zonder te trekken. Dan halen we die lijn weer in en dan op een gegeven moment begint het hele verhaal weer overnieuw. En staat u dan onderaan aan die touwtjes te trekken? Nee, dat is nou de grap. We hebben dat nu helemaal met de TU Delft met een heel team ontwikkeld... om dat helemaal te automatiseren. He, want uh, ja, we konden dit al zeven jaar geleden ook met de hand. Maar dan, dan heb je er niks aan. Dit is dus echt een systeem waar een aanhangwagen staat... die je achter een auto kan slepen. En daar staat het, uh, het apparaat op wat energie maakt. De, de, de batterijen en, en de dynamo. En voor de rest hebben we een pakje bij ons. En dat is een vlieger met een touw. En uh, dat gaat de lucht in. En dat wordt automatisch gestuurd met, met behulp van computers. En die kan je dus alleen maar van gaan genieten als je naar kijkt. De, en dan staat daar dus een enorme vlieger... Nou, in ieder ja. geval niet zo enorm, maar ze kunnen ja, enorm ja, worden... aan oh, 900 meter hoog aan de hemel. Daar wilt u er dan heel veel van. Wat kan je ermee, is de vraag. Nou, wat kan je ermee? Je krijgt energie en je krijgt plezier tegelijkertijd. En, en dat is ook een van de leukere dingen, vind ik, van die hele duurzame ontwikkeling. Dat, dat in plaats van schoorstenen waar vuile lucht uitkomt... krijgen we nu allemaal hele leuke dingen waar je gewoon van kan genieten... waar wat fascinerend is. 900 meter is. hoog, dat kan ik niet meer zien, denk ik. Nou ja, dan 200 meter hoog. Of dan hele grote vlieger. Of, of het idee alleen maar, al... Maakt dat wat uit hoe hoog die dan is? Ja... Kijk, hoe hoger je gaat, vaak hoe meer winter is. Maar het is ook lastiger vanwege die lijn die langer is. Uh, kijk, mijn dromen die gaan tot 9 kilometer hoog. Want daar baait het zo vreselijk hard. Heb je gemiddeld over een jaar, dag en nacht, heb je windkracht 9. Ik heb wel eens gezegd, Nederland zou een, een wind energy producing and exporting country kunnen worden. WPEC, in plaats van OPEC, oil producing and exporting country. Want wij zijn heel erg begenadigd met ontzettend veel wind wat over ons heen blaast. Allen gaat allemaal verloren nu. Zonde. Nou ja, het gaat allemaal naar Duitsland. <laughs> die Dan komen we toch weer uit. Maar goed, dit is, dus, dit is, is dit een, een, een idee... Uh, er zijn natuurlijk genoeg mensen die zeggen... nou, die windmolens die we hebben staan verschrikkelijk lelijke dingen weg ermee. Gaat dit? die vliegers gaan die de windmolens wegvagen? Nou ja, dat weet je niet. Het is wel zo dat als je bijvoorbeeld kijkt naar de Waddeneilanden... daar heb ik gesprekken mee... Uh, ja, die vinden windturbines niks en die vinden vliegers prachtig. En, en dat kan ik me ook wel voorstellen. Mensen gaan met lol met vliegers. Hè. Met je een vliegerfestival ga je doen... En dan brengt dan ook nog tegelijkertijd energie op, Dus het is eigenlijk veel leuker, ja. En u nou, bent er geloof ik al tien jaar mee bezig. We hebben het ja. tien jaar geleden gepatenteerd. Het is ja. natuurlijk uh, hartstikke veel geld geïnvesteerd. Allemaal mooie plannen. Vandaag wordt het gepresenteerd. Wanneer gaat het geld opleveren? Ja, dat is altijd moeilijk precies te zeggen. Ik kijk uh, eerst plaats even over het geld wat geïnvesteerd is. Uh, gedeeltelijk door de universiteit uh, niet zoveel. Maar allerlei verschillende partijen. Vooral uit Groningen destijds. Uh, Gasunie, Rijksuniversiteit, uh, provincies en gemeenten. Uh, maar bijvoorbeeld ook Shell Research heeft in het begin gedaan. En nu is het Rotterdam die dus eigenlijk uh, ons heeft gevund om tot deze stap te komen. Vandaar dat wij dat dan op, op de, de Maasvlakte, Maasvlakte doen. Ja. Um, ik denk dat je over een jaar... Als je het fel aanpakt, kan je over een jaar of drie... kan je al geld gaan verdienen met kleine systemen. En dan vooral bij uh, rockfestivals, bij uh, Lowlands, bij Oerol, bij noem maar op. En, wat loopt, en er dan, wat loopt er dan op die windenergie? Nou, bijvoorbeeld de muziek. De, de, de, de, de, het is toch fantastisch dat je gewoon uh, uh, een paar vliegers ziet in de lucht... die sowieso mooi zijn met grote reclame Dus de erop. Foo Fighters deze zomer mm, ja, nou, op nee, Lowlands, die staan dan te spelen? Dat van, zou, dat tuurlijk. Er... André Hazes destijds natuurlijk, die ja. is ermee begonnen. <laughs> Ja, maar ontwikkelingslanden is ook een enorme target. En, en, want je, je moet je voorstellen dat... we zijn nu bezig met Tanzania aan het overleggen... dat daar zijn dorpen en dan één zo'n vliegersysteem is voldoende... voor één zo'n dorp. En dan hoef je helemaal geen elektriciteitsleiding aan te leggen. Je maakt die mensen blij, ze krijgen een functie, ze mogen vliegers oplaten. Maar daar hebben ze toch dus wees... helemaal geen geld voor, daar? Nee, de dat zijn net afgeschaft. Het is heel wat goedkoper om in Nederland <laughs> je techniek te gebruiken... om een goedkoop systeem te maken wat in uh, wat Afrika sterker maakt. Daardoor worden die mensen rijker. Daardoor krijgen ze meer geld om uit te geven. Daardoor kunnen ze onze producten kopen. Ik bedoel, uh, ontwikkelingswerk is natuurlijk ook een soort marktontwikkeling. Mag ik nog wat vragen? Aan uh, uh, Afrika, is het niet zo dat uh, zonnecellen eigenlijk nog veel interessanter zijn? Er is dus nou, meer zon dan wind, zegt u. Ja, en het hangt er ook weer heel erg vanaf welk weertype je hebt. Ik bedoel, het is niet overal in Afrika dat alleen maar de zon schijnt. Uh, in Tanzania heb je ook heel veel wolken en, en, en, en regen. Uh, maar je moet er eigenlijk zien dat in de toekomst gaan we steeds meer divers worden. Dat is robuust. Dat betekent dat je hier een beetje wind hebt. Hier heb je een windturbine, daar heb je een windvlieger... daar heb je een zonnepaneel, daar heb je een warmtepaneel... daar heb je grondwarmte. We worden intelligenter en dat is ook precies waar we heen moeten. Af van die monocultuur. Je hebt alles nodig. Maar u gelooft er niet zo in, meneer Boekstijs? Ik zie u een beetje nou, bedenkelijk eigenlijk. Nou wat me opvalt, ik weet er lang niet zoveel van als, hmm. uh, als we hebben, Okels, maar de ontwikkeling bij de zonnecellen gaat echt heel snel. Nu. nu wel, ja. Gaan echt heel snel. Ja, dat klopt. En als dat zich zo doorzet, dan lijkt het mij dat er in de Sahara nog heel wat feest te vieren valt uh, met dit onderwerp. He? Ja, maar dat klopt. Maar, maar uh, kijk, ik, ik sch je scheidt eigenlijk een beetje twee dingen. Je hebt de, de grote wereld en de kleinere wereld. De grote wereld, de grote industriële wereld, de Tata Steel, de Rooghovers, de, de, de Shells en zo... die hebben met hele grote stromen te maken, hele grote machtspartijen te maken die zullen in de Sahara een enorm veld gaan uitleggen. Dat ben ik van overtuigd. Ja. Maar daarnaast krijg je de onafhankelijkheid van de kleine bedrijven... de mensen die gewoon in hun huizen wonen en wat dan ook. Dat is een heel andere wereld, bijvoorbeeld ook de kan, dorp in Tanzania. kan dit eventueel goed voor En dat moet ook, want die afhankelijkheid die we nu hebben... van die monocultuur is gewoon niet goed. Nou ja, we hebben het net gezien met de, met de stroomhout. We praten zo nog even verder.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 I'm a man on the scene. I can give you what you want. Just come go home with me. I've got some good old lovin' and I got better in store. When I get through throwin' it on you, you got to come back for more. Boys will call me dime a dozen lovin', but that ain't nothing but drugstore oh love. Pretty little thing, let me light the candle. Called mama, I'm so sure hard to hell and I yes I am. Wat is raining was dat. Hard to handle. De column van vandaag is van publicist Johan Vrets. Ja! De Radio1 Sportzomer column. Goed, het is niet anders. We moeten een andere sport uitkiezen om van te gaan houden deze zomer. Cricket, zijn we daar goed in? Of darten, is dat de Olympische sport? Daar zijn we altijd al goed in geweest, dat zou een goede zijn. Handbal, korfbal, volleybal, gewoon alles zonder voeten. Kan Jack van Gelder niet gewoon elke avond met vijf mannen van middelbare leeftijd het Europees kampioenschap recleton analyseren? Of is er niks dat oranje kan vervangen? Waarom houden we nou zo van voetbal? De laatste keer dat wij hebben gewonnen is 1988. 1988. Toen was ik drie. Toen sloopte ik de pick-up van mijn ouders nog. Ik heb er niks van meegekregen. Van die hele cup niet. Van Van Basten niet. Niks. Het is 24 jaar geleden en daarna is het nooit meer gebeurd. Dat betekent dat de kans statistisch steeds groter wordt... dat ik al oud, dik en kaal ben wanneer we weer eens in een finale staan. Geen fijn vooruitzicht. En daarom is het tijd om van een andere sport te gaan houden. Massaal. Er moet hoognodig feest gevierd worden. En dat kan alleen als wij allemaal verliest worden op een andere sport. Met nog een hele Olympische zomer voor de boeg moet dat toch mogelijk zijn. Curling misschien. Of hurling. Dat schijnt ook te bestaan. Hurling. Ik denk dat we voor hockey moeten gaan. Ja, hockey. Ik, ik ken die gasten een beetje. Die gaan knallen in Londen. Hockey is uiteindelijk ook gewoon een soort van voetbal. Maar dan met een stick En een kleinere bal. En kleinere goals. En kunstgras. En uh, strafcorners in plaats van hoekschoppen. Maar we zijn er beter in. We zijn er echt zoveel beter in. Dus hup, kom op. Wij houden van hockey. Wij gaan voor goud. Geef de bal een put. Druk een punt. Laat ons juichen. Op naar goud. Hup, lui. Zet een punt. Dat, dat, dat liepen ze vroeger. Goed, morgen weer een column. Dan van profielrenster en schrijfster Marijn de Vries. Ze zitten er nog steeds aan met Jan Boekenstein en Wubbel Ockels. Meneer Boekenstein, de lijsten worden overal her en der vastgesteld. Ook bij de VVD trouwens. Heeft u al gestemd? Want de VVD doet het via het internet. Ik ga het vanavond doen. Vanavond doen. Dat is mooi. En u heeft ook natuurlijk kennis genomen van alle andere lijsten. Vandaag bijvoorbeeld de lijst van GroenLinks. Daar komen nog wel het oude bekenden. Ook uit het wereldje van ontwikkelingssamenwerking. Ik heb ik er heb weer van genoten hoe de macht zich weer ontwikkelt. Het is echt fantastisch. Want? Kijk. Onder Ben Knape is het natuurlijk al bezuinigd onder ontwikkelingssamenwerking. Dat was voor, zowel voor de NGO's natuurlijk vervelend... die namelijk afhankelijk zijn van subsidies... maar ook sommige ambtenaren konden dat niet helemaal meemaken. Nou, wat zien we nu gebeuren? Nu zien we dat ambtenaren van het ministerie gaan de Kamer in. He, dus de vierde u macht. Het, u heeft het over... Uh, Ik heb het over de heer Ooyink... Nee? En ik heb het ook over uh, Desiree uh, Bonis, die was uh, directeur Afrika. En een is bij uh, GroenLinks ja. nummer twee en de andere is nummer ja. negen bij de Partij van de Arbeid. Ja, en ik hoop dus dat beide niet het uh, woordvoering uh, ontwikkelingssamenwerking gaan doen, want dan zou het toch wel een hele merkwaardige versmelting U vindt van dat, belangen dan dat dit niet kan. Zijn. Nou, luister, we hebben in Nederland de scheiding der machten. De vierde macht is de ambtenarij. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat er hele korte lijntjes zijn tussen ambtenaren en toch? Uh, u komt toch ook uit die tijd dat het ministerie van Landbouw nog, uh, nog bestond... en die landbouwwoordvoerders daar ook korte lijnen mee hadden? Ja, maar ze kwamen niet van het ministerie af. En overigens ben ik daar ook tegen. Ik vind, ik vind ook, dat wil ik ook hier wel zeggen... dat de landbouwlobby veel te machtig is in de Tweede Kamer. En uh, dat moet, die weg moeten we niet opgaan. Deze twee moeten eigenlijk, wat Arendt-Jan Boekestein betreft, niet op de lijst dus staan. Dit is een oproep. Mensen mogen wel op de lijst staan, maar ze moeten niet de woordvoering gaan doen over ontwikkelings. Als ze dat wel gaan doen, dan wil ik ze hierbij waarschuwen dat ik elke millimeter zal bestuderen. <lacht> nou, Boekestein waarschuwt voor de laatste keer. Uh, wellicht trekken ze zich nog terug <lacht> ze dit horen. Ik weet het niet. Um, meneer Oppos, u gaat um, uh, iets moois doen. Wat, wat zei u nou net? U gaat vanavond. Iets openen? De, de proms. De proms in, uh, in Leeuwarden. Night of the proms. Night of the proms. En, uh, en ik doe dat uh, op een manier die ik vind ik heel erg leuk. Ik heb een hele kinderkoor bij me. En dat hele kinderkoor staat in een teken van happy energy. En, ah, en happy, uw, happy energy is mijn ding. Ja, ja, ja dat is uw ding. Dat is, dat, uw is ding. dat is de energie die ieder mens krijgt als ze duurzaam worden. En uh, ja, en die kinderen die symboliseren natuurlijk de toekomst, en daar gaat het om. En als we met z'n allen blij worden, als we een mooie duurzame toekomst maken, ja, dat is dus alleen maar mooi, ook voor die kinderen, want dat geeft vertrouwen, dat geeft hoop. Dus u sleurt er een hele batterij kinderen daar naartoe? Nou, nee, zijn... ze komen. <laughs> ik ga dus Dan komen ze heen. vrijwillig? Zij komen gewoon vrijwillig, en ze komen helemaal oh, zij Leerwarden. komen wel vrijwillig. Zij... Ja, ik ook hoor. Ja. Maar dat wordt een mooie avond met muziek en zo. Ja, dat wordt een mooie avond. En, en ja, overal waar ik de mogelijkheid krijg om, om die leuke cultuur die eraan komt, die duurzame cultuur, te promoten, dan doe ik dat. Dat weten wij, ja. ja. Zegt mannen vanavond, Duitsland of Griekenland? Ik denk dat Duitsland wint. Echt waar? Maar Duitsland wint altijd, uh, wilt u eigenlijk zeggen? Ja, in Europa. Zeggen, ik was ongeveer de enige Nederlander die erg genoten heeft van het Duitse spel. Nee, nee nou, ja, ik, ik, ook, ik ook. Het valt me op. Ik word ik, ja. ik tot de generatie die het moeilijk over zijn lippen krijgt. Maar er zijn heel veel mensen die ervan genoten Behalve hebben. Behalve dat, ja. dat niet juichen van Gomez. Dat vond ik echt ik, nou, pijnlijker dan dat kon niet. Ja, dat was pijnlijk. Ja. Dat was Toch, verschrikkelijk. Sorry, ik heb bijna altijd de neiging om, om de, ja, de, de zwakkere partij te willen laten winnen. Dat is nou één keer. Ja, dat zijn dus ah, nee, de niet mee. dat zijn de Flippen. <laughs> ja, ja. Ja, heb ik wel Z een beetje, Het is ja, hartstikke goed voor de economie, toch? En voor ja, het zelfbewustzijn van die Grieken. Alhoewel, die Duitsers die spelen wel knap. Maar ik ben zelf geen voetbal-expert, maar ik vond het wel heel mooi wat ze denken. Dank jullie wel voor de komst naar de sportzomer. Volgende uur gaan we het nog verder hebben over de politiek. Want de D66-lijst wordt gepresenteerd. En wie weet hebben we hem al. Morgenavond van half acht tot acht, Boekenzomer.